4 uur, goedemiddag. Het Q -music nieuws van nu.nl. kunnen. Goedemiddag. De uit de PVV gestapte Gidy Marcus Soer, die houdt de deur open voor meer ontevreden PVV-ers. Dat zei hij vlak voor zijn gesprek met de drie formerende partijen. Dat gesprek is inmiddels klaar. En het was volgens Marcus Sower en D66-leider Jette een goed gesprek. Het Zilvermuseum in Doesburg in Gelderland heeft aangifte gedaan. Gisteren is er ingebroken. Het is voor tienduizenden euro's aan antiek zilverwerk gestolen. En het museum is een ravage. De kans bestaat dat de dieven het zilver zullen omsmelten. De politie heeft nog geen verdachte in beeld. De Amerikaanse president Trump laat weinig los over zijn gesprek met de Oekraïnse president Zelensky. Dat gesprek duurde ongeveer een uur en is volgens hem zeer goed verlopen, maar meer details gaf hij niet. Een Amerikaanse delegatie gaat vanavond in Moskou met de Russische president Poetin praten. De roep om een boycott van het WK voetbal wordt steeds luider lijkt wel. Uit nieuw onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders vindt dat Oranje thuis moet blijven. Voorstanders van de boycott noemen president Trump de grootste reden. Ze veroordelen zijn inval in Venezuela en zijn dreigementen rond het innemen van Groenland. Het weer, het is nog een zonnige middag. Koud vooral in het noorden en oosten. Daar ook kans op IJssel vanavond laat en vannacht. Morgen opnieuw die tweedeling, zowel wolken als zon. Q-verkeer van Flitsmeister met twee vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Plaspool Polder door een auto met pech 16 kilometer. Vertraging is 23 minuten en de A208 halen richting Velsen. Daar kom je tussen Sandpoort noord en IJmuiden in drie kilometer file terecht... met een vertraging van 24 minuten. Q Vanaf maandag de Q 500 van de 90's. Het is al bijna maandag. Dat klinkt raar, want het moet eerst nog weekend worden. Maar het is wel een lekker idee. Aanstaande maandag gaan we los met de Q-top 500 van de 90s. De allerbeste, de allerfoutste, de allermooiste liedjes uit de jaren 1990 tot en met 1999. Samengesteld door jou. Laat dus weten wat volgens jou die allerbeste liedjes uit de 90s zijn. Dat hebben Erika Posma uit Drachten, Daniel Bierhoff uit Reden en Robin van Os uit Harderwijk al gedaan. Ze hebben we allemaal gezend op Brian Adams. Hier, top 5. I'm the first real Bij Q-Music Summer of 69. Domin en de do do Q-Middagshow. Hey, hey, hey. Goedemiddag, 5 over 4. Kakenberg bij het begin van de donderdagmiddagshow voor 22 januari 2026. Met een kritisch bericht van Stan in de Q-App. Zegt Domin, Summer of 69 van Brian Adams komt toch uit 1985? Dat is. Helemaal juist. Uh, maar wij kijken naar de top 40 notering. Dus er komen wel eens liedjes eerder uit dan het decennium waar we het over hebben. Het gaat dus over de Q Top 500 van de 90s. Brian Adams met Summer of 69 was in 1990 een hit in Nederland. Twaalf weken top 40. Bereikte zelfs de 5, nummer 5 positie. Maar werd inderdaad voor het eerst uitgebracht in 1985. Maar wij zien dat dus als een hit uit de jaren 90. En dus kun je erop stemmen. Doe dat ook, want de stemweek is gaande en loopt alweer langzaam maar zeker op zijn einde. Qmusic.nl of via de Q-music app. Middags, voor donderdag met een zeer belangrijke vraag van Sydney. Dag domie. Ah, ja. Hoe laat is de Tankbonnenbingo? Bingo? En uh, wie mag vandaag aan de gouden ballen van Anton zitten? Nou, dat heb ik even opgezocht. In het draaiboek staat Tankbonne Bingo voor vandaag om kwart voor zes. En wie vandaag Tankbonnenbingo Bingo gaat doen... dat ga ik je zo meteen vertellen. Dat is een oude, jonge bekende van dit radioprogramma. Spannend. Ja!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 Met de meeste verdragingen, volgens Flixmais op de A208, van Haarlem naar Velzen tussen Sandpoort Noord en IJmuiden. Daar kom je in drie kilometer file terecht. Vertraging is 26 minuten. Heel veel sterkte als je vanmiddag stilstaat. Q-Music. We will I <laughs> said. bij Q-Music Bad Memories. Het is 13 over 4 Op de middag. Het is het middagshow van donderdag. Altijd leuk om wat van te horen door middel van een bericht in de Q-Music app. Demi stuurt een bericht. Heb ik iets gemist? Waar is Anton op de radio? Ik leef volgens mij echt onder een steen. Ja, Demi, dat je dat nu pas opvalt. Uh, Anton die heeft vorige jaar op de pauzeknop gedrukt. Die neemt even wat tijd voor zichzelf. Ik heb uh, vandaag weer een kop koffie met hem gedronken. Stijgende lijn, zegt hij zelf. Het gaat uh, meer goed dan niet goed. Dus het ziet er allemaal goed uit. Hij, uh, hij is lekker aan het wandelen en uh, lekker hier en daar wat kopjes koffie aan de het drinken. Gaat allemaal de goede kant op. Dan een bericht van Jonathan die zegt: hey, heb jij geen katertje vandaag? Ondanks gisteravond en bijna 40. Ja, leuk dat je mij in Instagram volgt. @domien. Ik was gisteren met mijn vrienden Bas en Chris was ik de kroeg in. En we hadden een, uh, een bierproeverij. Alleen we waren te laat voor die bierproeverij. Die kroeg waar het zou plaatsvinden, die, die was al dicht. En dan kun je denken, oké, okay, we zijn alle drie bijna 40. We gaan lekker op tijd naar huis. Het was een uurtje of negen. Maar wij besloten de bierproeverij om te zetten in een geïmproviseerde kroegentocht. Nou, sorry hoor. Ik heb echt ik heb gefeest alsof ik een, een 25-jarige ben op vrijdagavond. Ik was dus een 40-jarige op woensdagavond. Ja, ik heb van een klein kaartje. Ja. Maar daar hoor je gelukkig helemaal niks van. En een bericht van Boudewijn die zegt... Domin, hoe kun je aanmelden voor het verjaardagsliedje? Heel simpel, gewoon via de Q-app. Later vanmiddag daar meer over. Over het verjaardagsliedje dat we aanstaande maandag of dinsdag gaan opnemen... waar je dus de komende dinsdag sowieso veel meer van hoort. En dus de vraag wie er vanmiddag aan de ballen van Anton mag zitten... tijdens Tinkbonden Bingo. Ik zei net als een oude, jonge bekende. Dat is namelijk dit jongetje. Feel music wanneer is Stinkbonnen bingo? Alleen, dit jongetje is inmiddels geen jongetje meer. Nou, hij is nog steeds uh, geen enorme kerel. Maar je hoort Connor hier. En Connor was, toen hij dit insprak, negen jaar jong. En dat was vier en een half jaar geleden. Nou, heeft Connor zich gemeld in de Q-app. Die heeft gezegd, nou, ik wil wel een keer Bingo komen draaien. Maar hij heeft dus blijkbaar tegenwoordig de baard in de keel. Dus deze jongen... Q-music, wanneer is Tankbondenbingo? Hoi, oh, even vanmiddag om kwart voor zes... We'll be Your husband is coming. Q Music. Bij je muziek in de middagshow. You're one more night. We gaan richting half vijf het nieuws, krijgen ze van Eefje. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, kijk even op je rommelzolder. Wat we uh, nu doen? Nou, jij ja, doe het even later vanavond. Oh, okay. Maar als je nu thuis bent, dan kan je wel even kijken. Want heb je daar nog oude games liggen? die kunnen heel erg veel geld opbrengen. Vertel je zo hoeveel dan. En zometeen... Zometeen verdubbel je salaris. In één minuut. Hoi, ik ben Marit. Ik ben 30 jaar, kom uit Rotterdam en ik werk als rekentutor. Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf. Een speech geven aan je twintig medewerkers... en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen. Als ondernemer lopen werk en privé vaak in elkaar over. Ook financieel.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 van Landschot Kempen Private Banking. Deze week in de bonus... alle wel conserven, diepvriesgroenten en spreads... 1% per 1 gratis. Alle optimaal drinkjoghurtliterpakken... ook één per se gratis. Alle Ben Jerry's en Magnum Pines. ook één per gratis. En at Home Keukentextiel sets. 1. plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Who let the dance out?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 Hallo, het is half vijf. Dit is de Kielmiddagshow met verkeer van Flietsmeister. 78 files in totaal en één. Vertraging langer dan 35 minuten. Op de A15 Nijmegen-Riddenkerk tussen Leerdam en Haringsveld, giessendam 8 kilometer, je vertraging 40 minuten. Ja, na een zonnige middag neemt de wolken nu toe. Vanavond en vannacht kans op regen, het kan ook gaan vriezen. Morgen wolken, een beetje zon en tussen de 0 en 10 graden. Eefje heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Ja, wat je zegt, het kan gaan regenen en gaan vriezen. Dus kans op ijzel oh -oh. In het midden van het land vanavond en vannacht code geel. Uh, maar het wordt vooral even opletten in het noorden van het land. In Friesland, Groningen, Drenthe en op de Waddeneilanden geldt vannacht... en ook morgenochtend nog code oranje. Dus pas echt even op als je daar de weg op moet. Het zijn spannende dagen rond de formatie. Volgende week dan willen D66, CDA en VVD een akkoord kunnen presenteren... over het nieuwe kabinet. De tijd tikt, zegt D66-leider Jetten. Nog niet over alle onderwerpen is een knoop doorgehakt... En vandaag kwam ook de kerstverse fractievoorzitter Gideon Markensauer op de koffie bij de informateur. Ja, hij stapte samen met zes andere PVV'ers op en zij zijn een nieuwe fractie begonnen. En hij ging vandaag praten met de informateur en de formerende partijen. Nou, volgens Markensauer en deze 60 leider Jetten was het een goed gesprek. De roep om een boycott van het WK voetbal lijkt wel steeds luider te worden. Uit nieuw onderzoek van RTO Nieuws blijkt dat nu bijna 60% van de Nederlanders vindt dat Oranje thuis moet blijven. Voorstanders van de boycott die noemen president Trump van Amerika de grootste reden. Ik geloof er een hol van. Geloof het, ja, of, ja, het is misschien... Ze hebben net de verkeerde mensen gepakt. Ik denk echt dat geen 60% van Nederland het wil. Ik denk dat nog geen 10% van Nederland het wil. Nou, of als het jou gevraagd wordt in een enquête... Nou ja, dan zeg je misschien. misschien van ja, inderdaad, ik heb er wel wat op tegen. Ja. Maar misschien dan uiteindelijk wil je toch wel lekker meedoen aan het WK. Misschien ja. wel interessant om even het onderzoeksbureau van, van de middag zo erbij te halen. Ik ben gewoon benieuwd, als we jou nu de vraag stellen... moeten we als Nederland het WK voetbal dit jaar boycotten? Ja of nee? Wat zeg je dan? Dus zeg maar ja, als je voor een boycott bent... en nee, als je tegen een boycott bent of stuur boycott... of niet, laat maar weten gewoon in de app uh, wat jij vindt. En dat is ook niet representatief natuurlijk. Maar ik denk dat de Q-luisteraar... Die, uh, die wil gewoon voetballen. Dat denk ik echt. Wij gaan gewoon naar het WK. En sowieso, dat heb ik gisteren ook al gezegd... of eergisteren, wij gaan sowieso naar het WK. Want het kost alleen maar geld als we niet gaan. En uh, het spelletje moet knaken opleveren. Dus ja, ik denk echt dat 60% is overtrokken. Denk ik. Online uh, loopt er ook een paar dagen al een petitie. Hè? En ja. nou, die is uh, inmiddels ruim 100.000 keer getekend. Oké, okay, nou wat vind jij? Laat maar weten in de maar ja of nee, boycott of niet? En uh, kijk even op je rommelzolder nog even. Als je nog oude games hebt liggen. Want die kunnen geld opbrengen. Hoppakee. En die zo'n beetje ook. Oh. Volgens experts kan een vergeten gamecollectie een klein fortuin waard zijn. Zo. Uh, bijvoorbeeld uh, Super Mario voor de Nintendo 64 uit 1996. Goed voor zeker 500 euro. Hoppakee. Ook uh, de allereerste Grand Theft Auto uit 1997, die doet het goed. Die levert je zo 1500 euro op. Ja, Knaakken pakken zeg. Maar heb je Zelda nog liggen? Uh, een van de eerste oh. versies uh, daarvan ah, uit ja, ja. 1998. Ja. Als je die nog hebt liggen, nog helemaal netjes in de originele verpakking. ja. 50.000 euro. Haha, weet al, een hoop Q-luisteraars vanavond even de rommelzolder gaan opruimen. Q-music. Domien verschuren. Ja, moeten we het BK-boycotten. Laat het maar weten in de Q-music app. Q-sounds battle with Q. Talk to me, Looks like we're making up for lost time. Q Music en Melody in de Middagshow. Het Q Middagshow. Onderzoeksbureau. Gaat vandaag over het WK Voetbal? Ja, het lijkt er toch op dat steeds meer mensen voor een boycott van het WK Voetbal zijn. Steeds meer mensen tekenen de online petitie. En uit onderzoek van RTL blijkt dat bijna 60% van de Nederlanders voor een boycott is. Ja, dus ik zeg, nou, dat lijkt mij gelul. Volgens mij hebben ze dan gewoon de verkeerde mensen gesproken. Ik denk dat nog geen 10% heb ik geroepen. Laat het 30% zijn van Nederland die vindt dat we moeten boycotten. Dus de vraag aan jou is, als luisteraar van de Q-Middagshow. Moeten we naar het WK gaan, ja of nee? Moet er geboycott worden? Nou, Ali is heel duidelijk. Wat een geneuzel. gewoon gaan voetballen. Dan een bericht van Carlijn die zegt: Domin, we moeten het WK boycotten. En ook gewoon stoppen met te veel consumeren van Amerikaanse producten. Dat hebben we helemaal niet nodig. Ja, die zegt: absoluut boycot. Trumpen zegt niet goed. Bericht van Dennis. Ja, persoonlijk heb ik echt een best hekel aan voetbal en alles eromheen. Maar ik vind dat wij gewoon lekker uh, mee moeten doen. Paul die zegt dat we moeten boycotten. Henk is het daar ook mee eens. Boycotten die handel. Bericht van Lin. Ja. Geen boycot, Lekker mee voetballen. Ja. Mikkel die wil juist niet dat we gaan. Yo! Boycotten! volgas boycotten dat WK. <laughs> Jessica zegt ook boycotten die handel. En Lonneke. Natuurlijk moet het WK doorgaan, ook al vind ik persoonlijk voetbal geen reet aan. Maar je moet sport en politiek niet door elkaar halen. Het Q-middagshow. Onderzoeksbureau. Ja, ik sta hier toch van te kijken. Uh, ik zie dat 46% van de Q-luisteraars vindt dat uh, er gewoon gevoetbald moet worden. Maar dus 54% van de Q-luisteraars... Zegt boycotten dat WK-voetbal. Dus nou ja, RTL Nieuws zit er niet, ja. zit er niet heel gek vandaan, nee. Het is de middagshow. We zijn onderweg naar kwart voor vijf. Een nieuwe editie van je Salaris komt eraan. En Louis Capaldi, The Day That I Die. On The Day That I Die. Tell my mother I was smiling. Cause I know that she'll be crying. Rivers wide. Tell my friends that it's alright.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 Even terug naar gisteren, kwart voor vijf. Toen verdubbelde Bart zijn salaris. Oh, yes! <laughs> ja, ik, ik zie de jury het even door ChatGPT halen. En ChatGPT zegt wel, het klopt hartstikke. Oh, lekker, ja, lekker. ja, dat was spannend, want hij gaf een antwoord... dat niet op mijn formulier stond als het juiste antwoord. De jury heeft het antwoord gecheckt on the spot op dat moment... en bleek het alsnog een goed antwoord te zijn... Dubbel je salaris. In één minuut. En zo kan het verdomd spannend worden in die 60 seconden. Marit, goedemiddag. Oh, hi, Dominic. Hi. Oh, hoi, welkom in jouw arena. Oh, wel, dank je. Marit, jij bent rekentutor. Ja, dat klopt. Wat doe je dan? Nou, um, ja, wij geven rekenles in klassen. Hele klassen komen met een stuk of tien tutoren. En dan uh, krijgen we één of twee of drie leerlingen en ik geven we rekenles. Bijles, eigenlijk, of niet? Um, ja, ja, we geven niet de normale rekenlessen, maar het is bijles, maar wel echt voor de hele klas. Dus zowel de zwakke leerlingen als de sterke leerlingen. Maar Marit, wat is dan het verschil tussen een, een normale rekenles en een tutor rekenles? Um, nou ja, wij zetten echt, omdat we twee uh, of drie leerlingen op ons hebben, we zetten echt in op de wensen van het kind waar ze nodig hebben. En in nee, de uh, rekenles in de klas is dus het natuurlijk ja. Ja, gewoon één en hetzelfde. Waar gaan we voor spelen zometeen? Waarom wil jij jouw salaris verdubbelen? Nou ja, wij willen heel graag een huis kopen. En ik heb een flinke studieschuld. Dus oh, um, oh, oh, alle oh. kleine weken helpen om die ja, af te lossen. Dat is, nou, dan gun ik je het echt enorm. Wat verdien je als rekentutor per maand? Uh, 2100 euro. Voor hoeveel uur is dat? Uh, 32 uur. per vier ja, dagen. Je bent zelf 30 jaar jong. Ja, klopt. het luister goed. Dit zijn je spelregels. Ik heb tien vragen voor mijn neus. De klok staat op één minuut. Ik zo meteen zometeen onverbiddelijk over naar nul. Als je het voor elkaar kijkt om die vragen juist te beantwoorden... verdubbel ik je maatsalaris. Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld... en die moeten goed worden beantwoord. Maar door ik een fout antwoord is het spel direct afgelopen. Mocht het fout gaan, krijg je nog wel tien euro per goed gegeven antwoord. Nou, let's go. Ben je er klaar voor? <lacht> ja. Ik wens je bij deze heel veel succes Dank je wel. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag één. Welk seizoen komt het direct na de zomer? Herst. Uh, herfst. Hoe heet de onderkant van je schoen? Zol. Hoeveel is 215 min 30? Uh, dat moet ik weten, hè? 185. Ja. ja, Van welke meidengroep uit de 90s kennen we zangeres Melanie C.? Uh, Spice Girls. Hoe heet het moederbedrijf van Facebook en Instagram? Meta. Van, uh, nee, sorry. Welke bakker is jury in het TV-programma Heel Holland Bakt? Uh, Robert van Bekhoven. Wat voor dier is een koolmees? Um, een vogel. Hoe heet de Nederlandse minister van Defensie? Oh, geen idee. Pas. Wat is de duurste straat in het klassieke Nederlandse Monopoliespel? Uh, geen idee. Pas. Op welk dagdeel vindt een matinee-voorstelling plaats? In de middag. Ja. Hoe heet de Nederlandse minister van Defensie? Of wat is de duurste straat in het klassieke Nederlandse Monopoliespel? Dat zijn je laatste twee vragen? Eh. Uh... Um, Minister van Defensie, oh. of de duurste straat in de klassieke Nederlandse monopoiespel. Gok anders iets. Uh, nee, nee, nee, nee. Balen, ja, ja, ik liep vast. <laughs> ja, dit is echt jammer. Ruben Brekelmans. Ja. Dat is de Nederlandse minister van Defensie. En de duurste straat, ja, het is zo. Het is, het is de Kalverstraat, natuurlijk. Ja, oh, die ging nog in maar op. Het is de enige ja. straat in Monopoly die ik ken. Ja, want dus ik <laughs> heb <nog nooit>, <laughs> het nog nooit gespeeld. Heb je nog nooit Monopoly gespeeld? <laughs> nee. Nou ja, ik heb geweldig goed nieuws, want je hebt 80 euro gewonnen. Dan kun je in ieder geval een Monopoly-spel verkopen. Ja, nou, dat is hartstikke leuk. Ja. ja, dat is goed, hè? Misschien en dat ik ooit nog eens meedoe en dan uh, komt het goed. Nou, oké. Okay, ik had heel graag je salaris verdubbeld uh, vanwege het aflossen van je studieschuld. Met 80 euro kom je weer een klein beetje dichter bij de 100% van de aflossing. Ja, precies. Maar het is niet de gedroomde 2100 euro. Nee. Nou. Helaas, Marit. ik Maak mag niet je... uit. Nou, ik mag je feliciteren met 80 euro cash van Q Music en Tempo Team. En ik wens jou een hele fijne donderdag. Ja, komt goed. Zie jij ook. Dankjewel, Marit. Dag. Verdubbel je salaris. In één minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q Music app.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 Your Music middag show. En we spelen met Marit vandaag verdubbel je salaris. Ja, de klok is onverbiddelijk. Het lukte niet om 10 vragen juist te beantwoorden in die 60 seconden. Ze kwam tot en met vraag 8. 80 Euro cash verdiend. Ga dan maar aan staan. Je bent welkom in jouw arena. Als ja, je je aanmeldt via QMusic.nl of via de q Music app. Zo uh, gaan we langzaam steeds richting 5 uur. Eve heeft het laatste nieuws zometeen. Hey, goedemiddag. Er wordt gevoetbald. Europa League, onder andere Feyenoord moet aan de bak. En we blikken zo vooruit. Richt van uh, Wim in de Q-app. Hey, hallo. Waar blijft Mel C Als ze vandaag de muziek vraagt, verdubbel je salaris. <middels>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 Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Continental-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder...